Die kwam in 2000 in het nieuws door een gijzelingsactie in Helden in Limburg. Hij zou ook aanwezig zijn geweest bij de vechtpartij... waarbij Willem Holleder onlangs een gebroken kaken opliep. Remco en Martin zijn zonen van de Ruud H. die een gevangenisstraf uitzit voor cocaïnesmokkel. En volgens kroongetuige Peter Laes van het grote liquidatieproces... stond Ruud H. ook op de lijst om vermoord te worden. Dat zeggen bronnen. De politiewoordvoorstel ontkent dat de schietpartij in Badhoevedorp... een criminele afrekening was.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 Het weer, de ANWB waarschuwt voor dichte mist in het hele land, behalve in het Zuidoosten. Verder vannacht laaghangende bewolking met minimaal rond 4 graden. Overdag grijs met in de middag regen. Het wordt een graad of 9. Tot zover het NOS-journaal. ANWB-verkeersinformatie. Zoals ik al zei, in het hele land met uitzondering van het Zuidoosten komt vannacht dichte mist voor. Aan een file op de A16, Breda richting Rotterdam... tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Twee kilometer file door wegwerkzaamheden. En op de A27, Gorkum richting Breda... is tussen Oosterhout-Oost en Oosterhout-Zuid de afrit dicht. Dat komt door een ongeluk. en Naar verwachting is de afrit om vier uur weer vrij. Dit was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. En CRV. Casa Luna. Klaas Truppsteen. Goedenacht. Het begon bij mij met postzegels. Daarna muntjes, Nederlands geld, centenstuivers, dubbeltjes, kwartjes uit alle jaren. Althans, voor zover ik ze kon vinden. En vervolgens heb ik nog een tijdje stenen verzameld. Half edelstenen, amethyst, jade, jaspis. En toen was ik een jaar of veertien en toen ben ik ermee opgehouden, vond ik er niks meer aan. En heb ik nooit meer iets verzameld. Totdat ik vader werd en wij in de supermarkten allemaal rare poppetjes en uh, plaatjes moesten sparen... die helemaal niet zo mooi zijn eigenlijk. Um, als voor mij in de rij, uh, uh, in de kassa, bij de kassa, als daar voor mij iemand is die zegt... nee, nee die, die plaatjes die hoef ik niet, dan, dan, dan wil ik eigenlijk altijd vragen of ik ze mag hebben. Soms durf ik dat ook. En dan heb je nog bij de uitgang al die kinderen daar staan en die, die willen dan eigenlijk mijn plaatjes afpakken, maar dan kijk ik dus strak naar de grond, loop ik er zo snel mogelijk voorbij en kom ik thuis met al die plaatjes. En dat heeft ertoe geleid dat wij nu nog maar twaalf dierenplaatjes nodig hebben. Nummer 34, 45, 121, 126 en dan nog acht. dus nou, Mocht u ze hebben, ik twitter tegenwoordig, dus dan weten we mij te vinden. Misschien ook uh, op een andere manier, anders. Uh, maar wij gaan het in ieder geval vannacht in Casaluna hebben over verzamelen. Dit weekend wordt in Utrecht de verzamelaarsjaarbeurs gehouden. Europa's grootste zogenaamde vintage event, of evenement. Te gast vannacht bij ons tot twee uur, een man die onderzoek gedaan heeft naar heel veel aspecten van verzamelen. Hij verzamelt zelf trouwens ook. Hij schreef een paar jaar geleden het boek Hebben is Houden en hij schreef een hoofdstuk in in het kort verleden, geleden verschenen boek Problematische Verzamelaars. Jacco Berveling, hartelijk welkom in Casa Luna. Dankjewel. Dank je wel. Wat is jouw meest dierbare verzamelobject? En hoe kom je eraan? Uh, nou, zelf zoek ik het in, uh, in boeken. En uh, ja, zoals een echte verzamelaar betaamt, hè, moet je dat een beetje inperken. Dus ik heb dat uh, voor mezelf uh, uh, uh, ingeperkt tot uh, reisverhalen en reisverslagen uit de 19e eeuw. Oké. Oh. Um, kom je daar nou bij? Ja, nou ja, ik, ik heb altijd wel iets met de reizen gehad. En um, uh, zoals een beetje ja, een goede verzamelaar betaalt... moet je natuurlijk dan ja, je belangstelling ook wel een beetje inperken. Dus ik heb geprobeerd om, uh, om iets te vinden wat nog betaalbaar is. Want als je verder teruggaat in de tijd... en je wil boeken hebben uit de achttiende ja. of nog ouder eeuw... ja, dat is gewoon niet meer te doen. Ja. En hele moderne dingen vind ik eigenlijk ook niet leuk. Dus dan kom je uit bij zo'n... Nou Ja. Reisverslagen. Afrope... ja, ja. ja en wat, waar gaan die dan over? Waar, waar gingen die reizen naartoe? Uh, nou ja, dat, dat vind ik dus het, het, het leuker van... Uh, dat als je dan zo'n reisverhaal pakt uit de 19e eeuw... Hè, dan, dan vind je daar ook dingen tussen... die bijvoorbeeld verwijzen naar, naar een reisje naar België. Hè. Dat kunnen we ons nu haast niet meer voorstellen. Dat was al heel wat. Toen. Maar er was toen al heel wat. En daar werd dus, uh, en, nou, daar werd dus ook een heel boek aangebijt. Terwijl je nu denkt van ja, pak de auto of de trein... en uh, je bent precies waar je wezen wil. Maar toen was het natuurlijk allemaal veel ingewikkelder en, en uh, reisden mensen ook veel minder ver. Maar heb je ook verre reizen? Uh, ja, want je hebt natuurlijk ook de echte ontdekkingsreizigers. Hè, die dus natuurlijk Afrika introkken en uh, Azië. En dat waren natuurlijk helemaal exotische orde. Uh... Hmm. En, en het meest dierbare boek, kun je dat zeggen? Uh, nou, dat is eigenlijk een uh, boekje wat in, als privé-uitgave is verschenen. En dat, dat vind ik dan wel weer extra leuk, want dat zijn dan mensen die. Uh, het was in dit geval een reis naar Amerika. Uh, een dame die dan uh, voor haar familie een boekje uit heeft gegeven. In de waarvoor... 19e eeuw al? Uh, ja. Dat is en, waarschijnlijk en, toen veel meer gedoe dan nu. Uh, ja, zeker. En, en, uh, nou, het is dus in een hele beperkte oplage verschenen. En uh, ja, dat maakt het dan wel extra uh, bijzonder en daardoor ook uh, dierbaar voor mij. En schreef ze een beetje? Ja, ze kon ook heel aardig Echt? schrijven. Ja. Ja, ja. En, en wat kost zo'n boek? Ja, dan, is... dat moet je dus tegenaan lopen. Ik uh, probeer het altijd wel een beetje beheersbaar uh, te houden. Hmm. Maar alles een beetje, wat, wat ligt in de in de. Nou, tussen de 10 en de 60 euro, dat vind ik nog wel te doen. Dat koop je wel. Ja, ja. en dat wordt dan ook meer waard? Of valt dat ja, dat, dat is inderdaad altijd wel heel ingewikkeld. Um, dat hangt er maar net van af. Je, je, je moet je volgens mij nooit in ieder geval met boeken niet gaan zitten rijkrekenen, rekenen. Want uh, Mensen denken vaak dat ze een, een, een, een schat in huis hebben... die inderdaad alleen maar meer waard wordt. Ja. Maar ja, als je het aan een handelaar bijvoorbeeld verkoopt... Ja, die moet er zelf natuurlijk ook weer winst op maken. Dus die biedt jou meestal een derde van wat hij denkt dat de verkoopprijs wordt. Dus dan moet zijn boek wel heel veel in waarde zijn gestegen. Uh, ja. hè, wil je daar nog wat aan verdienen? Ja. Heb je wel eens iets op de verzamelaarsjaarbeurs uh, gekocht? Ja. ja, ik ben er ook, ook voor het schrijven van mijn boek. Natuurlijk wel uh, wezen kijken... Dat is echt wel voor de, niet alleen voor boeken, maar voor heel veel andere dingen natuurlijk het mekka voor de verzamelaar. Ja. En daar kan je werkelijk alles vinden wat je maar kunt bedenken. Van, van, van smurven poppetjes tot uh, hele dure antieke dingen. Um, dus ja, ik, ik vond het wel een uh, bijzonder fenomeen om daar zo rond te lopen. Want hoe groot is dat dan? Hoeveel mensen komen daar? Ja, het zijn een aantal hallen en ja, daar komen echt duizenden mensen. Het zijn ook hè, twee dagen hè? Ja. en uh, het gaat al in alle vroegte open. Ik heb dat ook zelf mogen meemaken. En dan... Ik geloof dat het negen uur open gaat En dan staan er hè, om negen uur al honderden mensen klaar om... Hè, want dat is natuurlijk voor een echte verzamelaar heel belangrijk... om als eerste dan bij je favoriete kraam te zijn. Uh, want ja, daar kunnen dan wel eens hele bijzondere dingen liggen. Nog gekker dan de dolle dwaze dagen van dat waren. Nou, het lijkt er wel op, ja. ja. En dat is eigenlijk misschien ook wel hetzelfde fenomeen. Hè, dat, uh, je moet natuurlijk de eerste zijn en uh, proberen... Uh, nou, dat zie je natuurlijk bij die bijkorfdagen ook. Uh, dat wordt natuurlijk een beetje bewust opgeklopt. Hè, dat het iets, iets is wat schaars is. Uh, dus dan moet je er als eerste proberen bij te zijn. En dat geldt natuurlijk ook wel op zo'n jaarbeurs of een boekenbeurs. Of waar, waar je verder ook maar in geïnteresseerd bent. En die mensen die er net niet als eerste bij zijn, die zijn hartstikke chagrijnig. Hè? Die net iets voor ja, hun ja, ja, ik heb inderdaad ook wel zelf verzamelaars geïnterviewd... die dan achteraf ongelooflijk pissig waren. Dat ze dan inderdaad net, net achter de netvisten. Ja. Omdat dan toch iemand je voor is. is. Is het een leuk uitje? Uh, ik vond het wel een leuk huifje. Ja, het is, het is natuurlijk ook, ook al ben je geen hardcore verzamelaar... is het toch wel leuk om daar zo rond te kijken. En, en misschien ook wel om je te verbazen. Want Het is natuurlijk wel bijzonder om daar volwassen mannen... in, in bakken met smurven zien te graaien. En dat dan ook een half uur volhouden tot dat ene poppetje... wat ze nog missen uit de voorschijn komt. En die uh, komt dan. en dan, oh, Ja, oh, helemaal ja, gelukkig. Jakob ja, ja, ja, ja. ja. <laughs> Berveling is tot twee uur te gast in Kaaseluna... Um, u kunt even op onze website kijken, radio1.nl, dan even doorklikken naar Casa Luna. Kunt u uh, uh, zich bijvoorbeeld aanmelden voor onze nieuwsbrief. Uh, u kunt daar ook het gesprek dat wij nu gaan voeren morgenochtend terugluisteren. En wat ook nog wel leuk is om even te bekijken als u dan toch bezig bent, de Facebook-site van Casa Luna. Uh, Jacco, de definitie van verzamelen, daarover schrijf je in het boek dat nog niet zo makkelijk is. Maar goed, je hebt er nou lang genoeg over na kunnen denken, ja, ja. Wat, wat is het? Nou ja, er, zit, er zitten in ieder geval een paar uh, elementen in. Die, die, er zijn allerlei definities hoor. Dus ja, wat, wat is nou de beste? Daar wordt er heel veel over gesteggeld. Maar je geen voorkeur? Nou, kijk, er, er zitten voor mij in ieder geval een paar, paar elementen moeten erin zitten. Het moet natuurlijk gaan om mensen die echt actief op pad gaan om dingen hè, te zoeken. Um, dus er moet een zekere passie aan ten grondslag liggen. Uh, het moet ook gaan om voorwerpen die dus eigenlijk hun, hun functie hebben verloren. Want als je, ik noem maar wat, hè, als je postzegels verzamelt, die ja. stop je keurig in een album. Als je dan eens een keer een brief wil versturen, dan ga je natuurlijk niet uh, eens even een postzegel uit je album halen, want nee, uh, die je niet meer u, aan. Daar kom je niet meer aan. Hè? Dus het moet echt. Uh, en ook als je spaarpotten verzamelt, dan ga je geen geld meer instoppen. Hè? Het heeft echt zijn functie, uh, functie verloren. Ja. En, een, en een derde element, uh, wat wel bij dat verzamelen hoort, is dan die, dat die objecten die je, die je verzamelt, natuurlijk allemaal net even van elkaar moeten verschillen. Hè? Dus je gaat niet. 300 exact dezelfde spaarpot in je kast zetten. Dat is, is niks aan. Nee, het moet, ze moeten net allemaal even anders zijn. Ja, en dat ene zeldzame object. Precies. Ja, daar maak je het. Ja. Ja. Ja. Um, ja, nou, heb je daar heel veel uh, onderzoek naar gedaan? Je hebt dat boek erover geschreven. Hebben eens houden. Uh, of je bent op die beurs geweest. Morgen ga je niet. Hè? Of morgen? morgen ga ik uh, niet, maar nou, volgend jaar, maar, volgend jaar wel. misschien wel. Ja. Ja. Uh, uh, wat is nou de hele gekke verzameling die je bent tegengekomen? Nou, je kunt, je kunt echt wel zeggen dat um, alles verzameld kan worden. Ik bedoel, er is echt eigenlijk geen voorwerp te verzinnen, wat niet ergens op de wereld door iemand wordt verzameld. Je hebt mensen die uh, uh, toiletrollen verzamelen, uh, slagersmessen, uh, kauwgom, uh, beeldjes ook uh, dopjes van staat tubus. Kroonkurken. Uh, uh, nou ja, je hebt natuurlijk ook de klassiekers: hè, de suikerzakjes en de postzegels ja. en de lucifermerken. Hoewel die laatste natuurlijk, dat is een uitstervend. Uh, ja, des te meer reden. Toch? Uh, oh, ja, misschien wel, ja, om, uh, om daar toch achteraan te gaan. Maar je kunt het eigenlijk zo gek niet bedenken: hè. kotzakken, in, voor in vliegtuigen. Uh, zijn mensen die Gevulden dat zo doen. leeg. Nou, leeg hoop ik. Maar ja. Uh, ja, ja. <laughs> nou, alles, alles dus. En, maar, ah, en ja. niet alleen de spulletjes, hè? Uh, nee, ja, je kunt ook immateriële dingen verzamelen. Er zijn ook mensen die bijvoorbeeld, uh, ik noem wat, uh, versprekingen van Amerikaanse presidenten interessant vinden en daar dus een boekje van aanleggen. Uh, George Bush was nogal beroemd om of berucht om uh, de, de verkeerde dingen die hij zei en uh, dat vonden mensen prachtig. Dus die ging wel. Verzamelen Kon er ook wat van. Ja, ja. En, uh, en, en, en herinneringen of uh, ervaringen verzamelen. Of ja, dat zou ook kunnen. Ja. Dat, dat geldt nou. ook wel. Nou ja, kijk, het, het, het is natuurlijk wel in, uh, in de meeste gevallen materie. Hè? Dus Toch dingen. Hè? Uh, en dat is natuurlijk geweldig om dat in een, in een vitrine te zetten... of in een kast te zetten. En uh, dan heb je natuurlijk ook iets wat echt tastbaar is. Uh, hè? Waar je, wat je kunt beetpakken en anderen kunt laten zien. En uh, nou ja, dan kom je ook een beetje uit bij de verklaringen voor het verzamelen. Want... Uh, ja, als je iets kunt laten zien, dat is natuurlijk. Dan kan je ook wel. We hebben een zekere status aan ons leggen. Ja. ja, die verklaring. Dat, dat, ja. dat is wel goed om daar even naar te kijken. Als je in, in jouw boek kijkt, of zelfs op de achterkant, dan zie je dat er. Uh, allerlei soorten van verklaringen zijn. Ja. Uh, het kan op historisch gebied liggen. Psychologisch, sociologisch, economisch, biologisch, filosofisch. Mm -hmm. Waar zullen we beginnen? Uh, nou, misschien is het wel leuk om bij uh, de psychologische of ook eigenlijk wel meer psychoanalytische verklaring te beginnen. Omdat die eigenlijk ook wel denk ik het meest populair is. Tenminste, dat, dat, hoor, dat hoor je wel vaak. Dat daar eigenlijk de kern van het verzamelen zou zitten. En dat is dus heel freudiaans. Hè? Dus uh, daar ga je echt terug tot die oude ideeën... dat het allemaal compensatie is. Dat verzamelen. For? Ja, voor iets vervelends wat je in je jeugd hebt meegemaakt. Hè? Uh, uh, een van je ouders kan zijn overleden. Of er kan een ongeluk gebeurd zijn uh, met jou of een familielid. Uh, maar het kan natuurlijk ook hè, heel Freudiaans iets te maken hebben met, met seksueel tekort. Hè? Dat, dat, dat, dat lukt je dan niet en dan ga je dat op een andere manier compenseren. En dan ga je luciferdosis Ja, verzamelen. bijvoorbeeld. Ja. En dat ja. compenseert dat dan? Nou ja, dat is de verklaring. Hè? Dus ik vind het zelf een nogal overschatte verklaring, eerlijk gezegd. Maar uh, het spreekt natuurlijk aan. Hè? Het zou Zo mij niet is... bevredigen, geloof ik, uh, luciferdosis. <laughs> Ja, maar ja, de, de, de Freud zag dat echt op die manier. Die verzamelde trouwens zelf ook. Die, die zocht het in allerlei uh, beeldjes. Daar had hij er uiteindelijk wel uh, 3000 van. En dat is eigenlijk op zich wel wonderlijk... want hij was dus zelf een heel fanatiek verzamelaar, maar hij heeft er relatief weinig geschreven over dat verschijnsel... Maar wat hij erover heeft gezegd, dat lag dus echt, echt in, die, in die compensatiesfeer. Gebrek aan vaderliefde bijvoorbeeld, ja, geloof ik. Precies. En, en, ja, precies. Uh, ja. Maar is het toch een idioot idee? Of is het, is het er wel nou ja, in? er zijn echt moderne psychoanalytici. Er is een beroemde, uh, nou ja, in, in dat verzamelwereldje, Werner Münsterberger. Die heeft daar nog een heel dik boek over geschreven. En uh, die voortduurt die daar seksu... helemaal op voort, op dat op psychoanalytici. De, uh... Maar waarom zou dat dan helpen? Ja, nou ja, het is een soort... Uh, um, nou ja, je hebt dus iets, iets, uh, iets meegemaakt. Hè? Je bent als het ware iets verloren. Dat kan inderdaad hè? een ouder zijn die overlijdt ja. En iets wat je verliest, dat probeer je dan op latere leeftijd... als het ware weer aan te vullen. Hè? Dat gaat dan op een hele symbolische manier. Maar dat gat wat dus in je leven is gevallen... dat probeer je dan als het ware te vullen met spullen. Hè? Dus ja. mensen hebben je teleurgesteld. Dat doen dingen natuurlijk niet. Hè? Die, die, die zijn er en die blijven er. En daar heb je dus ook helemaal controle over... En dat maakt het natuurlijk... Uh, in, in, is dan de redenering een interessante vorm van compensatie. Uh, het gaat om dingen die je niet in de steek zullen laten. Je kunt altijd... er van op aan. Je kunt er van op aan. Hè? Ja. Jij bent daar de, de, de, de herenmeester over. Ja, maar dat, dat snap ik nog wel. Je kunt er van op aan. Maar dat het, dat het dat andere gemiscompenseerd, dat begrijp ik niet. Want dat, dat is totaal onvergelijkbaar. Ja, ja, nou ja ik vind het dus zelf ook helemaal ja. geen sterke oh, ja. verklaring. Ah, maar het is een populair. Nou, He, dus ja. Ja, okay. Maar hoe kom je <laughs> Waar, Waarom zou het populair zijn? Omdat het... Nou ja, dat vind dat vinden mensen natuurlijk prachtig. Hè? Uh, dat het een seksueel tekort zou vervullen. Ja. Dat is natuurlijk wel... Uh, hey, dat is, spreekt wel tot een verbeelding. Leuk. Ja. Ja, ja, het is leuk. Ja. Uh, dan gaan we even kijken welke hebben we nog meer. Uh, de historische... Uh, ja, uh, nou ja. De, wat je dus wel ziet in de, in de literatuur... is dat uh, Nederland... Uh, toch wel als een heel apart geval wordt gezien. Uh, een special case noemen ze dat dan. Hè? Uh, wij, wij hebben natuurlijk wel... een hele lange geschiedenis van, van verzamelen. En uh, in het buitenland hè, zie je natuurlijk vaak dat, dat koningen en uh, andere hè, koningen, keizers, die, dat die verzamelen. Ja. En daar ook het geld over. Maar in die zin was Nederland wel bijzonder dat je hier al heel vroeg een gegoede burgerij had die ook het geld had. En de mogelijkheden om hele bijzondere dingen uh, in huis te halen. Maar je hoeft er, toch want als je een luciferdoos gaat verzamelen hoef je geen geld te hebben, toch? Of, uh... nee, nee, nee, maar in die tijd, hè, dus dan heb je het echt over de 17e, 18e eeuw. Uh, waren natuurlijk allerlei dingen, ja, exotische. Dat zijn nu geen exotische dingen meer. Maar Schelpen en koralen en opgezette dieren, waar ze nog nooit uh, van gehoord uh, die ze nog nooit gezien hadden. Er waren natuurlijk hele bijzondere dingen. En die kwamen dan via de havens van Amsterdam en Rotterdam binnen. En uh, ja, mensen vonden dat echt iets bijzonders. Hè? Dus dus je je dan, uh... Omdat wij een handelsnatie waren ja. en zijn trouwens. Ja. Ook, maar uh, hebben wij veel verzameld. Ja. Maar hebben Portugezen ja. dat dan ook gedaan? Uh, nou, je ziet het wel sowieso in West-Europa. En je moet natuurlijk een zekere welvaart ook uh, over, over kunnen beschikken. Ja, maar toen al ook, uh, want die hebben ook veel gereisd. Ja, ja, ja. Nou, goed, het is op zich niet zo heel veel bekend... van, van uh, een soort, soort landenvergelijkende uh, studie... Maar je ziet wel dat, dat Engelsen... Engeland is natuurlijk ook echt wel een soort verzamelnatie, net als Nederland. Ja. En uh, nou ja, Amerika doet ook heel erg mee natuurlijk. Dat, dat, dat vind je ook prachtige voorbeelden. Ja, dus, en daarom doen we het nog steeds waarschijnlijk. Omdat we dat gewoon altijd gedaan hebben met de paplepel. Nou ja, het is dus een soort onderdeel van onze cultuur geworden. Ja. Hè. In Nederland kijkt ook niemand meer van iemand die verzamelt op. Terwijl eigenlijk, als je er wat langer over nadenkt... is het natuurlijk wel een beetje raar gedrag. Ja, dat verzamelen. Maar we hebben het nou eenmaal altijd gedaan. En we zijn er nog steeds goed in. Want ik geloof dat we al twee jaar achter elkaar... de, de Europese verzamelaar in ons uh, land hebben. Ja, dat, dus, ja, nou, dat zou de, me niks verbazen. Ja, en uh, dat was dit keer iemand van auto's, modelauto's, geloof ja, ik. Die, ja, ja, ja. Ook, die ook een echte heeft. Uh, ja, de, de, de, welke de, auto was ja. het ook alweer? De Corvette. De Corvette. Ja, uh -huh. ja maar, en uh, vorig jaar heeft ook een Nederlander gewonnen. Dus uh, daar kunnen we wel trots op zijn eigenlijk. ja. Um, dan even naar de, wat ik ook wel leuk vind, um, naar economische redenen. Doen veel mensen het om de rijk van te worden? Nou, um, het is vaak wel een reden die genoemd wordt. Want het is natuurlijk ook wel uh, ja, een ideale manier om je uh, familieleden gerust te stellen. Hè? Dat het uh, geen weggegooid geld is, maar dat zo'n verzameling, als je dat maar een poosje volhoudt... natuurlijk geld waard gaat worden, is dan het verhaal. Je ja, hebt ja. dat net al een beetje gerelativeerd, hè? Dus het gaat om die boeken bijvoorbeeld... En dat geldt ook voor heel veel andere verzamelingen. Maar het is natuurlijk wel een fijn idee... dat je dan je, je vrouw kan geruststellen met het gegeven van... Uh, <laughs> nu nou, baal je ervan, maar later zul je ervan. Precies, nu, nu neemt het heel veel ruimte en uh, hè, het kost ons heel veel ruimte in beslag... en het kost ons een hoop geld, maar later hebben we daar plezier van. Dan maar, is het een appeltje voor de dorst. En, uh, ja. Gaan veel verzamelaars ook handelen? Nee, nee. Kijk, dat is natuurlijk niet de, de essentie van het verzamelen. Het ja, moet altijd meer worden. Hè. En, en een handelaar, ja, die moet er natuurlijk ook afstand van kunnen doen. Je hebt natuurlijk wel mensen die dan dubbele dingen hebben... of op een bepaald moment echt zoveel hebben... dat ze weer wat selectiever worden. Hè. Dat ze de minder exemplaren wel weer de deur uit doen. Maar dat is natuurlijk niet iets wat een verzamelaar graag doet. Er moeten moet vooral dingen binnenkomen. Hm. Filosofische redenen om te verzamelen. Ja, ja dat, dat klinkt misschien een beetje wonderlijk, maar eh, sommigen wijzen er wel op dat, het eigenlijk ook, dat je het kunt zien als een manier om je eigen sterfelijkheid te ontkennen. En we weten natuurlijk allemaal dat we zelf van deze aarde verdwijnen op een bepaald moment. Mm -hmm. Dat is onontkoombaar. Maar zo'n verzameling, zo'n collectie, die blijft. En ze hopen, heel veel verzamelaars hopen ook dat de boel bij elkaar blijft. En bijvoorbeeld dat hun kinderen ermee doorgaan of dat. Een museum geïnteresseerd raakt en het wil opnemen. en dan hun naam natuurlijk vermeld. Uh, en er is. Dus, ja, ook een kleine groep die. die zegt: uh, van. ja na mijn dood dan moet het maar gewoon verkocht worden. of geveild. Maar er zijn dus ook echt wel heel veel verzamelaars. die dat. Uh, nou ja, prachtig idee zouden vinden. dat hun collectie dus als het ware. voortleeft. Dus ze zeggen: wie schrijft blijft. maar wie, wie verzamelt ook. Wie verzamelt ook. Ja, wie, die blijft. En ja. dat, daarom doen mensen. Zou, zou dat nou echt. is dat niet een beetje te veel. Uh... Door filosoferen en fantasie. Ja, dat is misschien uh, voor, voor, de, voor de, de, de dagelijkse verzamelaar... Hè, die, die vindt het misschien gewoon een, een leuke onschuldige hobby... en die, in die wijt er dat soort uh, gedachten niet zozeer aan. Ja. Um, maar het is natuurlijk wel eens leuk om er op die manier naar te kijken. Hè. Je, uh, je kunt het ook zien als een soort uh, ja, manier om de chaos in de wereld te bedwingen. Hè. Dat is ook wel zo'n uh, verklaring die wordt geopperd. Ja. Want verzamelen is natuurlijk ook ordenen. En, en uh, nou ja, goed. Hè? Je gaf al aan met je plaatjes. Dat, is, dat moet allemaal netjes in een album. Hè? Dat heeft nummers. En, ja. en dat geeft toch een soort gevoel van beheersing. die je ja, vaak in het dagelijks leven juist weer niet hebt. Als ik he? één keer thuis zijn die plaatjes, bemoei ik me er niet meer mee. Ja, okay. ik, ik, haal ze, ja. ik haal ze het hol in. Ja. Zoveel mogelijk. Ja. Ja. Ja. Um, oh, eh, biologische redenen zijn er ook. Is het ook genetisch bepaald? Daar zijn inderdaad wel aanwijzingen voor, ja. Ja? Ja, nou, oh. ja, ja. Ik wil even een fragmentje laten horen. Ja. Uh, moet ik even kijken. Er is een meneer Maarten Westerman. Die, speel, die, die verzamelt alles wat met de Olympische Spelen te maken heeft. In 1928 ook nog. Mm -hmm. uh, maar die heeft het ook op een gegeven moment over zijn vader. Wat vindt uw vrouw hiervan? Nou, die vindt het wel prima, maar het moet wel uh, binnen beperking blijven. En, en zelf ben ik trouwens eigenlijk ook tegen verzamelen. Dat komt omdat uh, mijn vader verzamelde Nelpaarden... En toen mijn beide ouders overleden waren en ik het ouderlijk huis moest ontruimen... bleef ik wel zitten met duizend nelpaarden. Dus ik weet wel wat ik met deze verzameling mijn kinderen aandoe. Maar voorlopig is het nog niet zover. Ja, de, de, de, de, ja duizend nijlpaarden, daar zit je dan mee. En maar, maar Ik heb het probleem, mijn ouders zijn ook overleden. Ik kon, ja. ik kon niks weggooien van ze, nog steeds ja. niet. Ja. Dat heb ik nog steeds, maar ik ben wel blij dat er geen duizend nelpaarden bij zijn. Mijn moeder had trouwens wel poezen. die zijn wel weg. Tenminste, ik weet niet waar ze zijn. Ja. Maar, uh, maar die man die was dus zelf ook iets gaan verzamelen. En, en hoe zit dat dan? Dat is echt een genetisch dingetje. Nou ja, kijk, er wordt inderdaad... Uh, en dan kom je een beetje bij de basis van, van, van de verklaringen... is dat het toch eigenlijk in iedereen zit. Het is een soort instinct om dingen te willen hebben. Hè. Dat, dat zit natuurlijk ook in, uh, in voedsel, maar ook in voorwerpen. Hè. Alles wat in, in de vroegere harde tijden... Uh, kon bijdragen aan, aan, aan je overleven... was meegenomen. Hè? Ja. Dus als je voedsel vond, dan probeerde je dat te bewaren. Zo goed ja. als, als dat ging. En als jij een interessant... Uh, voorwerp tegenkwam... waar je bijvoorbeeld weer een wapen van kon maken... of een ander hulpmiddel waar je weer mee aan dat voedsel kon komen... dan was het een reden om dat in ieder geval... vast maar eens even mee te nemen. Ja. Nee? Ja, daar dus, kan ik me nog iets bij voorstellen. ja. ja, maar... ja. ja en dat is nog iets anders dan ja. verzamelen natuurlijk. Hè? Want ja. dat is een veel meer ja, geritualiseerd uh, fenomeen. Ja. Um, maar er zijn wel aanwijzingen dat dat verzamelen ook uh, in de genen zit. Uh, daar is... Maar dus in, in sommige families meer dan in andere? Ja, ja. en, en uh, nou is daar um, voor ik zal maar zeggen, het gezonde verzamelen niet zoveel uh, aandacht aan besteed. Want ja, waarom zou je nou genetisch onderzoek gaan doen naar dat soort hè? Uh, mensen die er helemaal hebben, hebben geen problemen mee hebben? Maar wat dus wel gebeurt is bij het verzamelen wat echt is doorgeslagen. Dat noemen ze dan het problematische verzamelen. Ja, daar gaat het boek over. Ja, daar gaat dat recent verschenen boek ook over. Um, en ja, dat zijn dus echt de probleemgevallen. Dat gaat gelukkig maar om een paar procent van de, van de bevolking. Ja. Um, maar daar laat onderzoek zien dat, uh, dat dus, in, uh, dus in één familie uh, waar mensen verzamelen... dat die inderdaad een soort afwijkend gen kunnen hebben... Oh. Wat, uh, wat dus blijkbaar de verklaring is voor het feit dat iedereen in die familie dat, dat specifieke gedrag vertoont. Ja, dat is misschien wel leuk. We hebben nog een fragmentje. De, uh, degene die uh, zeg maar dit boek heeft samengesteld, daar waren twee mensen, Kees Hoogduin en José van Beers. Uh, mm -hmm. Het was onder hun redactie. Ja. Je hebt ook een hoofdstuk geschreven. Uh, die José van Beers die zat deze week, volgens mij, uh, bij de, uh, deze week, ik weet zeker dat zij dat was, maar ze zat bij uh, Felix Meurders in de gids. En zij vertelt over, en dan komt dat genetisch weer, ja. uh, over twee broers die beiden verzamelden. In ieder geval dezelfde passie. Ja, dat waren hele bijzondere broers. En die hebben iets erg, twintig jaar lang hebben zij verzameld. En zij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 De broers moeten zoeken en uiteindelijk gevonden. Ja, dan loopt het wel een beetje uit de hand. Dat kun je wel zeggen, ja. ja dit, dit is een, een klas, klassieker. Maar uh, wat verzamelden die mensen? Uh, ja, je moet het dus eigenlijk geen verzameling meer noemen. Dat noemen ze dan in de, in de literatuur, in de Engelse literatuur, hoording. Uh, dus, hamster is dat eigenlijk. Uh, en ja, die, dat, dat zijn, in dit geval gingen het dus om de zogenaamde Collier Brothers. Twee broers die in Harlem uh, leefden, in New York. Ja. En daar was inderdaad in dat huis was een heel gangenstelsel ontstaan... Uh, waar ze dan zich nog net doorheen konden bewegen. Zijn waren meer mollen nog dan Hans. Uh, eigenlijk dat? meer mollen, inderdaad. Ja, ja, dat is wel een goede. Um, maar die, die, ja, die konden dus werkelijk nergens afstand van doen. En uh, sleepte bovendien alles, van alles en nog wat in huis. Een van die broers die trok dan, vooral s'nachts... die was eigenlijk hele heel schuwe mensen die trok er dan s'nachts op uit... en die kwam met allerlei dingen weer thuis. Uh, waar ze uiteindelijk niks mee deden. Uh, we noem wat oude kranten. Een, and, uh, normaal, een normaal mens gooit het weg. Ja. Die, die ziet dat het geen enkele waarde meer heeft... Maar dat zijn mensen die denken dat, ja, die hebben dus heel veel moeite met dingen weggooien. Die kunnen eigenlijk nergens afstand meer van doen. Ja, maar dat, en dan dat, hoopt het zich alleen maar op. Kan ik me dan nog voorstellen om nou oude kranten van buiten naar binnen te halen als je heel huiselt? Ja, ja, maar dat, die, die mensen hebben dan echt het idee dat zo'n krant op een bepaalde manier ja, uh, waardevolle informatie kan bevatten. Ja. Uh, en dat zou dan zonde zijn om, daar, om dat weg te doen. En dat kan dan misschien ooit nog eerst eens... is hun idee van pas komen. Uh, dus ja, dat, dat, dat houden ze bij zich. Maar dit is toch niet meer te verklaren met een afwijkend gen, of wel? Nou ja, het, het is dus wel een, een, een, een, een ziektebeeld eigenlijk. Hè? En, en uh, nou ja, dat blijkt ook wel uit dat boek over hè, de problematische verzamelaars. Uh, ja. Dat is ook heel lastig om daar iets aan te doen. Uh, allerlei hulpverleners proberen het wel, maar die lopen er toch heel vaak stuk op. Uh. Uh, ik zie nu, nu uh, bij mijn dochter, die, die kan hey, snippertjes, hè? Snippertjes ja? papier kan ze al niet weggooien. Ja. Is dat ja. dan... Iets waar ik me een beetje zorgen over moet gaan. Mm, maar... Nou ja, je zou wel naar andere dingen ook moeten kijken. Uh, maar je ziet het ook wel bij een aantal kinderen. Uh, Want die broers waar had die dat had die wel het kind ook? Is dat bekend? Nou, dat, dat is volgens mij niet uh, bekend. Ik geloof dat ze wel een re redelijk normale jeugd hebben gehad. Uh, in het moment dat eigenlijk hun beide ouders uh, overleden... zijn ze in het ouderlijk huis blijven wonen. En vanaf dat moment is het eigenlijk misgegaan. Ja. En dat zie je volgens mij wel meer bij dat soort uh, verzamelaars... Vaak is de, is de, is de omgeving he, uh, nog een soort rem op dat gedrag. He, die kunnen je nog een beetje bijsturen. Maar als je vrouw overlijdt of je, he, je ouders overlijden, ja, dan, dan is die rem er niet meer. En dan, dan kun je als verzamelaar natuurlijk helemaal losgaan. Ja, en dan en krijg je dit gebeurd. soort extreme gedrag. Ja, jeetje. Um, we gaan even wat muziek luisteren en dan daarna nog eens even wat andere aspecten. Verschillen bijvoorbeeld tussen mannen en vrouwen. Mm -hmm. Jacob Berveling blijft tot twee uur, dus we kunnen straks nog even wat doorpraten. Uh, ook als we luisteraars uh, aan het woord laten. Maar, welke muziek heb je meegenomen? Um, dat is van het is van de band Barefoot. En het heet Kill the Rooster. Volgens mij is het een totaal in Nederland onbekend bandje. komt uit Amerika. En Kill the Rooster, de rooster is een haan. En het, uh, Ik heb het uitgekozen omdat het mij wel toepasselijk leek. Omdat verzamelen is natuurlijk iets wat juist niks met je werk te maken heeft. En uh, de rooster is in dit geval de haan die iedereen wakker kraait... Uh, en dwingt om naar het werk te gaan. Terwijl dat verzamelen nou zo'n heerlijk uh, moment is voor jezelf... waarin je geen last hebt van bazen die je... Lastig vallen met allerlei vragen en eh, een soort je eigen wereld. wereld die je, en misschien die lastige partner ja, die je dan. <laughs> Goed. Kilder, de rooster. Rooster. Kilder rooster. van barefoot. Ik Get up and go! There's hawks to and seats to sow. la la la. la, la. There should be something more La la la said you don't give a darn just grab an x and change your luck la la la la, la. Luna. Klaas en met als gast Jacco Berveling, eh, ja, deskundige op het gebied van verzamelen... schreef het boek Hebben is Houden, over verzamelen, over allerlei motieven om te verzamelen. En schreef ook een hoofdstuk in het boek dat veel korter geleden is uitgekomen. Problematische verzamelaars, hebben we het net al even over gehad. Maar Jacco, je noemde net ook eh, status, hè? je kunt status opbouwen met het verzamelen. Dat lijkt me nog niet makkelijk. Nou, dat hangt er maar vanaf. Um, bij wie ook. Met... Ja, precies. Ja, bij mij lijkt het me niet makkelijk. <laughs> nou ja, het is soms natuurlijk moeilijk voor te stellen. Je hebt mensen die bierblikjes verzamelen. Ja. En dan denk je van, ja, dat kan je daarna voor status aan ontleden. Maar ja. daar kun je dus nog lelijk in vergissen. Want um, als je in je in zo'n wereld begeeft, hè, bijvoorbeeld de bierblikjesverzamelaars. Die hebben ook een jaarlijkse conventie. Een convention heet dat in hun jargon. En waar is dat? Dat is in Amerika. Ja, dat wisselt denk ik. Het is, het is wel jaarlijks. En daar komen dus alle bierblikjesverzamelaars van de wereld bij elkaar. En ja, daar ben je natuurlijk wel de man of de vrouw. Als je daar met iets bijzonders staat. Dan kun je ook prijzen winnen in verschillende categorieën. Met bijzondere blikjes die je op een of andere manier hebt weten op te duikelen. Dus ja, het is maar net in welke groepje je begeeft. Ja. Als je maar de juiste kring weet te vinden, hè, dan, dan kan, die, kan dat status toch zeker een rol spelen. En dat is bij alle, want Hoe zit dat met boeken eigenlijk? Want jij hebt vooral ook gekeken naar mensen die boeken verzamelen. Ja. Ja. Daar kun je ook status aan ontlenen? Uh, ja, Je ja, ja, ja, hebt daar bijvoorbeeld ook uh, verenigingen voor. Vereniging van bibliophilen. En uh, ja, dat zijn natuurlijk ook mensen die heel erg betrokken zijn bij, uh, hè, bij, bij het onderwerp uh, boek. En uh, daar natuurlijk graag met elkaar over praten en, en, en dingen uitwisselen. Dus ja. daar kun je natuurlijk echt wel nou ja, je ook, ook, ook enig aanzien in verwerven in, in zo'n uh, club. Nou kan ik me voorstellen dat je veel aanzien kunt verwerven... ook als je die boeken echt gelezen hebt. Hè? Want dan ben je erudiet. En, ja, en daar ja, dat, ja. zou ik ook veel respect voor hebben. Maar ik heb begrepen dat heel veel mensen die boeken verzamelen... en er geen blik in werpen. Nee, dat kan. gaat dat kan het hebben. Ja, ja, Nou ja, ik maak zelf altijd een uh, tweedeling. Um, uh, je hebt mensen die echt inhoudelijk geïnteresseerd zijn. Hè? Dus als die bijvoorbeeld een boek of een, nou, het kan ook een voorwerp zijn, als die iets bemachtigen, dan gaan ze zich daar helemaal in verdiepen. Dan gaan ze zo'n boek lezen van kaft tot kaft en die gaan er dingen over opzoeken. Uh, die gaat het dus echt om de inhoud. Ja. Hè? En ook als je een, een, een nou ja keramiek verzameld, dan wil je er alles over weten... en dan verdiep je in. Dat is één groep. Maar je hebt ook een groep... en ik moet bekennen dat ik daar dus zelf ook een beetje toe behoor. dat zou je de jagers kunnen noemen. En dat zijn mensen die... Uh, eigenlijk de grootste lol beleven... aan het vinden, aan het zoeken. He, ja. Dus je gaat op pad... Uh, je struimt bijvoorbeeld zo'n jaarbeurs af... en ja. dan ineens ligt daar dat ene... voorwerp of dat ene boek... waar je al die tijd naar op zoek bent. Ook nog relatief goedkoop... En ook nog, dat is natuurlijk helemaal fijn, ja. als het dan ook nog relatief goedkoop is. En dan gaat dat mee naar huis hè, en dan zet je het in de kast. En, dan, staat en dan, het dan is het eigenlijk klaar. En dan ga je op zoek naar het volgende. En wanneer gaat dat boek dan weer weg? Dat hoeft niet weg, want het is wel heel fijn dat je het hebt. Maar uh, dat is een heel andere manier om ermee om te gaan... Hè, dan die andere groep die zich dus helemaal op de geschiedenis... en de, de achtergronden van zo'n voorwerp gaat richten. Uh, hmm. Maar voor een aantal mensen, Gerrit Komrij, hè, die is natuurlijk al enige uh, tijd overleden, maar was een, he, ook zo'n boekenjager. En die schreef dat zelf ook, uh, uh, zodra, uh, zodra hij het had, dan verloor hij eigenlijk iedere belangstelling ervoor. En dan uh, ging hij weer op zoek naar het volgende bijzondere boek. Hoe zat het met Boudewijn Bugh? Ja, ik denk Want dat die er een beetje tussenin zat. Die, had verzameld. wel, die verzamelde wel extreem veel. Zoveel dat hij dat nooit allemaal gelezen kan hebben. Die had echt uh, tienduizenden, wel honderdduizenden boeken. Hè. Die zijn ook allemaal geveild na zijn dood. Ja. Hij heeft trouwens ook een miljoen opgeleverd. Dat ja, van. dat heeft een enorm bedrag opgeleverd. Uh, dus die kan dat nooit allemaal gelezen hebben. Maar dat was wel iemand die zich ook wel, wel voor de inhoud interesseerde. Hij wist dat er wel hij veel. Geval, hij wist er wel ontzettend dat is een veel. Een omgevallen ja, boekenkast ja. iemand. Ja, absoluut. Ja. Maar dat zit er dus tussenin. En, en uh, dan maak je ook nog het onderscheid tussen bibliophile en bibliomanen. Ja, dus net zoals je de, de gezonde verzamelaars hebt en de problematische verzamelaars... heb je de bibliophile en de bibliomanen. De bibliofielen zijn gezond. Ze dus... zijn gezond en de bibliomanen die, die slaan dus helemaal door. Dus Die ze eigenlijk nergens meer voor terug... En... Nou ja, die stouwen dus hun hele huis vol met boeken. Die jatten ook boeken. Die jatten ook boeken. Die, ja, die gaan heel ver in hun, in hun passie voor, voor het boek. Ja, en dat heb je ook op het gebied van autootjes. En, en dat heb je natuurlijk. Dat poten, is niet God, per se ja. aan boeken gebonden inderdaad. Ja. Ja, ja. Nou, er staat ergens een rijtje nog van motieven ook. En er staat aanzien of staat, staat erbij. Maar ook bijvoorbeeld religie. Um, nou, dat weet ik niet. Is ja, dat zo? Ja? Dat ja? heb ik net opgeven. <laughs> dan op kunnen in mijn boek beter dan ik. Ja, dat zou heel <laughs> goed kunnen. Want ik lees altijd de boeken die ik uh, ja. Nee, ja, ja, ja. ja. hey, um, ja, is dat lastig? Dat staat zonder bij. mee. Oké, okay. ja, nou ja, goed, ik weet niet precies wat, uh, wat, wat jullie bedoelen, maar het uh, Wat ik bedoel, het staat in het boek. Het, het kan natuurlijk wel uh, iets met het Calvinisme te maken hebben, wat we in Nederland kennen. Want? Nou ja, dat het uh, ons drijft tot, tot, uh, tot arbeid en uh, vergaren en sparen. Hè? Dat is natuurlijk wel een, uh, een typisch Nederlands fenomeen... Uh. Nou, ik zit ondertussen te zoeken. Er ik zit denk er ook al geen uh... fout gemaakt hebben. Maar... Nou, we gaan het nog wel uitzoeken. <laughs> ja, ja. Maar uh, in ieder geval niet, niet zo'n heel groot ding. Um, dan het verschil tussen mannen en vrouwen. Is dat er eigenlijk? Bij dat, verzamelen. Ja, nou, niet, niet zozeer als het gaat om uh, hoeveelheden. Hè. Mannen en vrouwen verzamelen eigenlijk evenveel. Dus je, dus je kunt niet zeggen dat het een typisch mannen ding is, verzamelen. Of een typisch vrouwen ding. Maar nou, mannen zijn misschien wel meer jagers, of niet? Uh, Ja, en, en ze zijn wel ook fanatieker. Oh ja? Ja, ja, dus die gaan, die gaan wat verder erin uh, dan vrouwen. En je ziet ook wel verschillen in wat mensen verzamelen. En dat is vaak toch nog wel heel erg uh, stereotyp verdeeld. Hè? Dus de mannen zijn toch meer de verzamelaars van de dinky toys en, de, en het gereedschap en uh, boeken ook. Hmm. Terwijl vrouwen dan meer, uh, ja een beetje stereotypen... maar toch meer het zoeken in de beeldjes en de parfumflesjes en de poppen... En, uh, en dat op die manier is er toch wel een soort scheiding in mannen en vrouwen. Maar en, en mannen zijn fanatieker? Ja, dat zeggen ze wel. Ja. Ja, ja. Dus die, die, die, die willen ook altijd dan uh, het meeste hebben... of uh, het, het mooiste of het duurste. En vrouwen gaan er toch wat meer relaxed uh, mee om. Uh, in Amerika rijden ook van die mannen rond met van die bumperstickers van... Uh, nou ja, als je de meeste spullen hebt, dan ben je echt een man. Hè? Uh, the man with the most toys wins. Hmm. En vrouwen vrouw hebben dat minder, die competitiedrang. Ja, die hebben dat minder. En ja. dat jagen dus ook, misschien. Ja. Um, ik ga vast even zeggen wat wij in de tweede uur gaan doen. Want dan, uh, um, dan mogen be bellers ook meedoen hè, aan het programma. Uh, wij hebben altijd een luisteraarsvraag. Die is deze keer heel erg kort. Mm -hmm. En hij ligt ook nog wel een beetje voor de hand. We hebben er niet heel lang over hoeven te vergaderen. Waarom is uw verzameling zo belangrijk voor u? Dat is de vraag. Dus we vragen niet of u iets verzamelt. We gaan ervan uit dat de mensen die bellen iets verzamelen. En de vraag is dus waarom is die verzameling zo belangrijk. Uh, u kunt nu al bijna gaan bellen. 0800 1121, 0800 081121 Als u wilt mailen kan dat naar casaluna.ncv.nl. Casaluna.ncv.nl. En dan hebben we uh, voor de twitteraars uh, een hekje Casaluna. Dus de vraag is waarom is uw verzameling zo belangrijk voor u. En daar gaan we het er vanzelf over hebben wat u dan verzamelt. Nog even naar die reisverhalen. Is er, is er nou iets waar je nu op dit moment heel erg naar op zoek bent... of is het gewoon wat je tegenkomt? En, uh... Ja, bij mij is, is het echt wat ik tegenkom. Dat vind ik, dat vind ik eigenlijk het leukste. Dus ik laat me gewoon verrassen. Dus ik bezoek wel veel uh, boekenmarkten. Dat vind ik heerlijk om te doen. Uh, maar dan ben ik eigenlijk nooit gericht op zoek. Maar oh. ik, uh, wat ik, uh, ja, dat, dat, dat is natuurlijk ook het grappige. Hè? Dat, dat is een heel verschil ook met internet... He, dan, ja, dan heb je een zoekmachine en dan, dan, dan moet je iets intikken. Ja. Uh, en dan ben je eigenlijk veel sneller en uh, gerichter bezig. Ja. Terwijl als je op zo'n markt loopt... Ja, dat, dat is natuurlijk geweldig geweldige voor een verzamelaar... dat dan uit die hele grote berg... ogenschijnlijke, uh, uh, ogenschijnlijke rotzooi... toch ineens dat ene boek tevoorschijn komt. Ja. Wat toch wel machtig interessant is. Uh. En als ik nou op een boekenbeurs een boek tegenkom... een reisverslag uit de 19e eeuw... en ik geef dat aan jou... Ben je daar dan ook heel blij mee? Nou, eigenlijk niet eens. Eigenlijk niet eens. Kijk, voor, voor een beetje verzamelaars... Uh, ik gaf al aan, ik ben een jager. Uh, eigenlijk meer nog dan een lezer. Ja. Uh, en jagers, ja, die, die halen de lol natuurlijk uit het zoeken. En dat moet je dan zelf doen. Ja. Uh, dus als een ander met een hele doos aankomt... Ja, dat, dat, dat bederft eigenlijk het, het plezier. Hè? Dat, dat, is, dat, dat zijn allemaal boeken die je... Zo, dat heeft Gert Komreis trouwens ook zelf nog eens, nog eens gezegd. Dat zijn allemaal dingen allemaal boeken die je zelf had kunnen vinden. Dus dat is eigenlijk alleen maar vervelend. Dat dat dan zo in je schoot wordt geworpen. Maar ik heb dat helemaal niet, hè? want ik wil graag die plaatjes hebben. Die laatste twaalf. Gewoon. Ja. Die mogen ze ja, zo opsturen ja, naar mij. Nee. Ja. Maar vind je dat toch niet spannend? niet. Nee, maar, ik, heb, ik, die... ik, maar ik, heb, ik, ik begrijp eerlijk gezegd zelf helemaal niks van dat verzamelen. Nee, het is alleen nee. maar troep in je huis. Je hebt er niks aan. Ja, ja. Ja. Ja, je moet het afstoffen. Nou, doet dat zo niet zo vaak, maar ik vind het allemaal vervelend. Even over, nog over dit, want dat vond ik heel grappig. Je hebt ook tips gegeven hoe je eigen boek geld waard wordt, hè? Ja, ja er zijn wel tips voor te geven. ja. ja. ja ik, ik heb misschien iets doms gedaan. Ja. Ik heb er strepen in gezet om te onderstrepen. Dus die vijf motieven, ja. hè, waarvan ja. religie één hele dominant was. Mm -hmm. Nee, maar die, mm -hmm. dat ja, hebben we dus allemaal uh, zitten ja. onderstrepen. Wordt dat boek daar nou meer of minder waard door? Ik denk eerlijk gezegd, minder. Oh. Ja, een, een verzamelaar die dat boek van jou uh, tegenkomt. Minder. Die wil een schoon exemplaar. En dan mag natuurlijk wel een, uh, een handtekening in staan. Dat klinkt er het nou het onder Dan wordt het weer wat anders, ja. ja, ja. Okay. Als dat duidelijk zou zijn, dan denk je niet is. dat het helpt. <laughs> maar de, de, de, de, de, er is een liedje van Kees Torren. Yeah. Dat is een stadgenoot van jou die uh, uit Rotterdam komt. Die, yeah. die uh, heeft een boek geschreven uh, dat heet Streepjescode. Mm -hmm. En dat is een boek dat hij dan uit de kast pakte. En dan kon hij zien wat zijn vader had onderstreept in het boek. Oh, en zo ja, leerde hij ja, ja. na de dood zijn vader nog een beetje kennen. Ja, juist ja, door de streepjes ja, in. Ja, ja, ja. Maar goed, dus een boek onderstrepen, dat is niet handig. Nou ja, tenzij het inderdaad uh, natuurlijk door een beroemd persoon uh, gebeurt. Uh, er is ook een uh, Engelsman die heeft de bibliotheek van Hitler bijvoorbeeld onder handen genomen. En die vond het natuurlijk heel erg interessant om te kijken wat die man uh, in die boeken voor sporen had achtergelaten. Om, te, om Ook om te zien wat hij nou belangrijk vond. Ja. Ja, precies. En daarmee dus zijn je je. een beetje als in dat liedje van ja, Kees Storm. Kees Thorn. Je leert iemand kennen. En wat ja, moet je nou ja. nog meer doen met zo'n boek om, het, om, om er geld... te Nou, je moet er dus zorgen dat het in onberispelijke staat blijft. Hè? Oh. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Ja, dus wat je nu doet is niet, uh, niet in orde. dat je zo'n boekje nauwelijks opent en dan zo'n beetje naar binnen ja, gluurt... Ja, ja, en ja, dan probeert het te precies. lezen. Ja, ja, Dus een echte verzameling is ook uh, bloedzuinig op zijn uh, spullen. Uh, en ja, daarna is het natuurlijk ook geduld hebben. Hè? Uh, en hopen dat het een beetje zeldzaam exemplaar blijft. Uh, waarvan er niet al te veel van gemaakt zijn. Ja. He, dus dan krijg je ook dat fenomeen van eerste drukken. Dat is dan vaak toch een kleine oplage. En dat maakt het dan weer bijzonder. En vervolgens is het, is het geduld hebben en afwachten... tot de markt rijp is. Ja. En dan... Uh... Ja, je had nog een gouden tip, hè? Schaarste voorzaken, dus alle boeken opkopen. Ja, dat heeft een. Uh, heeft, dat heeft, gewerkt? heeft iemand een, een, een, een rijke Engelsman een keer gedaan. Ja, die heeft uh, zijn eigen boeken voor een belangrijk deel opgekocht... zodat er nog maar heel weinig over waren. Ja, en door de schaarste wordt het dan vanzelf duur. Hè? Ja, goed. Nou, uh, ik ga kijken... wat ja, Die streep is. een beetje jammer, maar goed. Daar ga ja. ik nu niks meer aan doen. Misschien kan ik het eruit ruimen met de pen. Nee. Goed, dit was het eerste uur van Kaaseluna. Jacob Berveling, dank je wel voor dit uur. Jij blijft. We zijn terug ja. om... Uh, Twee minuten overheen, tot die tijd het hoorspel... Mannen die vrouwen haten omdat ze poppetjes verzamelen, bijvoorbeeld. Tot over ruim een kwartier. Ik heb de hele wereld onder mijn knop, maar weet niet eens wie hier naast me woont. NCRV. Millennium, deel 1. Mannen die vrouwen haten. Naar Stiek Larsson. Een hoorspel van de NTR. Aflevering 40 Harriet Wanger is niet uit de dood opgestaan om in de neus te gaan staan peuteren. Ze is nog maar net terug in de HDP. of ze is al benoemd tot president-directeur van het Wanger Concern. Hendrik doet de hele dag niets anders dan glunderen. Ik geef hem geen ongelijk. 40 jaar heeft haar verdwijning aan me geknaagd.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 Hé, Jeroen? Oh! Ja, ik heet jou! Jeroen, alsjeblieft, alsjeblieft, langs. Alsjeblieft, dan gaan we dan. Is dit de revanche van Miriam? Of toen We zijn niet uit op revanche, we zijn uit op de waarheid. Hoe kreeg je toegang tot de computer van Bennestrum? Heeft u een bron binnen de organisatie? Nou, jij. Dat is Erik toch? Erik, als journalist zou je journalis toch beter moeten weten. Ik geef helemaal niks prijs over mijn bronnen. ]lk. Bronnen zijn er dus meer. <that> Ja, als jij niks zegt, gaan we speculeren. Jij, als journalist, zou beter moeten weten. Nou, <totstuken> nee, jongens, geen commentaar. Alles staat in het boek dat morgen in de winkels ligt. Goedenavond. Boek. boek. Boek. Hey, hey. hey. ik ga gewoon nog even Hallo? Blake. Boas. Je stinkt. Ik kom net onder de douche vandaan. Ja, ja. En je hebt opgeruimd, zeker. Ja, lekker de boel aan kant.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 <lacht> Blondie. Fucking heet <hate>, hoor. <lacht> Ik heb het al altijd geweten. Ergens daar binnen onder die zwarte leren jas en die T-shirts met opruiende teksten schuilt een omhooggevallen, rijke Britse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 en gewoon geven. Hier, Michael, cadeautje. Nee, niet gewoon. Speciaal. Dit is een speciaal cadeau. Ach, het is gewoon alleen maar je bord van Elvis Presley. Tot! Nee, het is een gewoon cadeau voor een speciaal iemand. Van een speciaal iemand. Nee. Twee speciaal. Ah, fuck! Heartbreak Hotel. Je bent echt gek, Salander. Wat moet hij nou met jou? Oké. Okay.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 Jezus, U hoorde onder andere Victor Reinier, Rivka Lodijzen, Erik van der Donk, Jeroen Overbeek...